Twee uur, Eva de Jong met het NOS-journaal. PvdA-minister Asscher heeft opnieuw felle kritiek geuit... op de samenwerking tussen de PVV en het Franse Front National. Ascher werd bij een kamerdebat gevraagd wat hij vond van een foto... waarop Front National-oprichter Jean-Marie Le Pen een knel maakt. Een soort moderne variant op de Hitlergroet. De PVV heeft niets met antisemitisme, maar wel met antisemieten... zei Asscher tegen PVV-kamerlid van Klaveren. Die wierp tegen dat Le Pens dochter, de huidige partijleider... van het Front National, afstand heeft genomen van de van haar vader. Google werkt aan de ontwikkeling van een speciale contactlens voor diabetici. Dat schrijft het bedrijf op zijn eigen weblog. De lens heeft een chip die de suikerspiegel in het traanvocht meet... en via een minuscule ledlampje waarschuwt zodra die te laag wordt. De drager weet dan dat hij insuline moet spuiten... Volgens Google is de lens met chip en ledlampje nog steeds flinterdun. Het bedrijf benadrukt wel dat de uitvinding nog niet klaar is voor massaproductie. De lens voor diabetici is ontwikkeld door een afdeling van Google... die ook werkt aan zelfrijdende auto's en de computerbril Google Glass. De veiling van 175 gouden platen van de twee grootste platenlabels van Nederland... CNR en Roadrunner heeft ongeveer 40.000 euro opgebracht. Dat is te lezen op de veilingwebsite Katawiki. De gouden en platina platen waren van allerlei artiesten. De meeste brachten tussen de 100 en 250 euro op. Uitschieters waren een aantal gouden platen van Golden Earring... waarvan de gouden plaat voor Last Blast of the Century en Paradise in Distress... 2700 euro opbracht. Volgens de veilingmeester van Katawiki komt het wel vaker voor... dat er op een veiling een gouden plaat wordt aangeboden. Maar zoveel tegelijk is ongekend. Het weer, opklaringen met minima rond 5 graden. Overdag af en toe zon en tot de avond droog. Middagtemperatuur 8 tot 10 graden. Ook zaterdag is het zacht. Dit was het NOS Journaal. Radio 1. Max. met Ron Ja, een hele goede nacht. Welkom bij Nachtzuster. Ja, je hoort het. Astrid heeft een weekje vrij. Dus aan mij om jullie door de nacht heen te loodsen. Het programma, dat blijft natuurlijk hetzelfde. Jullie stellen mooie vragen en samen gaan we dan op zoek naar het antwoord. Ja, van die dingen die we ons allemaal wel eens af hebben gevraagd. Het mag overal overgaan, geen vraag is ons te gek. Dus bellen zou ik zeggen. 0800-1121. Dat is het gratis telefoonnummer. 0800-1121. Meechatten, dat vind ik ook leuk. Ik ben ook net ingelogd op de chat. Dat kan via www.omroepmax.nl slash nachtzuster. En dan uh, klik je even op de chat. Mail sturen, dat kan ook. Nachtzuster.omroepmax.nl Maar ik vind het toch stiekem wel het leukste... om je zometeen hier aan de telefoon te hebben. Dus gewoon even bellen met 0800-1121.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 Nachtzuster, Wat ben ik zonder al je zorgen Nachtjester Haal ik de morgen Nachtzuster, Ik doe iets aan de pijn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 Nachtzuster, wat moet ik zonder jou beginnen? Nacht Brand van binnen. Nachtzuster, doe iets aan waar ben ik zonder al je zorgen? Nachtzuster, al ik de morgen. Nachtzuster, doe iets aan <tus> Wat moet ik zonder jou beginnen? Nachtzuster. Ik brand van binnen. Nachtzuster. Doe iets aan het pijn. Nacht Wat ben ik zonder al je zorgen? Nachtzuster. Haal ik de morgen? Nachtzuster. Doe iets aan pijn. Nacht bij. Nachtzuster. Nachtzuster. Nachtzuster, wat moet ik zonder jou beginnen? Nachtzuster, ik brand van binnen. Nachtzuster. Doe iets de pijn. Nachtzuster, wat ben ik zonder al je zorgen? Nachtzuster, haal ik de morgen? Nachtzuster, doe iets van de pijn. Nachtzuster, oh, nachtzuster, oh, uh, nachtzuster, hey, uh, nachtzuster. Oh, uh, aan wanneer pijn. Narcissist Narcissist Narcissist Ja, en als je de heren van Doe Maar hoort... dan uh, weet je dat het ongeveer 6, uh, 7 nou, minuten over uh, twee is. En dat het weer nachtzuster -tijd is. Ja, ik zei al, Astrid uh, is een weekje vrij. Ik mag het uh, van haar overnemen. Maar we gaan er een, uh, hopelijk een hele leuke nacht van maken. En uh, de eerste beller die ik mag verwelkomen, dat is uh, Allard. Allard, nacht. Ja, goedenavond, uh, of nacht, Joron. Hallo. Uh, ja, ik ben me net eigenlijk geschokken bij het nieuws. Want toen uh, werd er gezegd door Ewout de Jong van... Uh, uh, er is, door Google is er iets ontdekt... namelijk dat je via... Uh, hoe heet dat? Uh, traanvocht... Uh, kunt zien dat je... insuline te laag is... en dan, kan, dan moet er gespoten worden, zei hij. Nou, dat is dus niet zo. Want als de insuline laag is, dan moet je juist niet spuiten. Want als de insuline hoog is... dan moet je spuiten. De, de, de, de waarde. Ah. Dus ah. <laughs> er, werd, er werd even wat... Dus ik dacht, nou, ik moet gelijk... nachtzuster bellen, want... Uh, dit, dit gaat niet goed. <laughs> Nou ja, de nieuwslezers maken ook wel eens een foutje, dat, uh, dat kan. Nou ja, ik, ik weet niet of de nieuwslezer fout misschien heeft hij verkeerde informatie gekregen, dat, maar... Daar zullen we het op, uh, op houden. Ja, ja, ja. Rob. Maar, um, ja nee, dat, dat kan zomaar. Um, ik, ik weet niet of hij het nu hoort en uh, of dit klopt. Hij gaat het vast en zeker nog een keer uh, uh, checken nu. En dan, uh, en dan uh, hopelijk het volgende bulletin en dan uh, horen we of het, het, uh, ja, <laughs> het veranderd is of niet. Had je ook nog een andere vraag, Allard? Ja. Nou ja, ik, ik, ik luister altijd met genoegen naar het programma, want helaas kan ik niet zo goed slapen. Dus uh, ik hoor dit vaak voorbij komen, en jou nu ook, uh, Ron. Dus dat is, uh, dat is reuze gezellig. Dus dan ja. geniet ik ook weer eventjes van uh, ja, de vragen en, en de muziek die gespeeld wordt. Ja, nou, ik ben blij dat je belt. Ja, <lacht> <lacht> nou, en ik wens jou nog een hele goede nacht. En, uh, uh, nou, ik hoop dat uh, Ewout de Jonge het uh, herstelt, want ik, ik zorg me rot. Ik dacht, nou, ik moet nu gelijk even bellen. Oké, okay, nou, als hij dit hoort, hij mag uh, gewoon de studio in komen lopen... als hij uh, uh, weet of het wel <laughs> fout was of niet. Ja, oké. Okay. En dan uh, horen we het zo meteen wellicht. Ja. Dank je wel, uh, Allard. Nou, een hele goede nacht. Dank je wel. Dag, Ron. Dag 0800 1121 voor al je vragen. En dat mag echt van alles zijn. En misschien zat je uh, aan het diner vanavond uh, met, uh, met, je, met je echtgenoot of met je echtgenote. En, uh, en dan borrelde er iets op. En ontstond er een discussie over een bepaald onderwerp. En dacht je, nee, dat zit zo, nee, dat zit zo. Nou, ik zou zeggen, gooi het hier ook in de groep. 0800 1121. We gaan naar Ben. Ja, een Ik spreek met Ben 6 Amsterdam. Uh, nachtbroeder. Ja, zeker. Uh, het volgende. Ik vraag me af, waarmee zouden wij en hoe zouden wij uh, de Groningers kunnen ondersteunen in een actie, uh, of actie te maken, uh, tegen de, ja, hoe ik zeg het, in de steek laten onze Nederlandse regering voor de problemen daar in het gasgebied. De gasboringen. Kan zoals zij, door de Nederlandse regering behandeld worden? Het is, het is werkelijk onvoorstelbaar. Ja, je leeft mee met de Groningers. Absoluut, absoluut en, en het is, hè, ik vraag me af, morgen gaat kamp daar naartoe, maar het zal wel ja. weer met een, met, een, met een dode mus daar terecht gaan komen, want uh, de Nederlandse uh, mijnbouwmaatschappij die heeft geadviseerd om 40% terug te dringen hè, van de gaswinning, mm -hmm. wil het uh, langzamerhand tot een stabiliteit komen daar in de grond, maar uh, dat zal zeker niet gebeuren, want uh, ja het gaat om de miljardjes hè? ja. En uh, ja, het is, het is gewoon verschrikkelijk als die mensen geholpen worden daar. Of totaal niet geholpen worden. En gewoon eigenlijk uitgelachen worden. Ja. En onlangs is daar nog die, die aluminiumsmelterij. Of Gieterij is er, is er ook nog uh, failliet gegaan. Die had gelijk geholpen moeten worden. Want wat er, wat er in de tijd in, in Limburg gebeurd is. Met die mijnen. Nou, er is de DSM is daarvoor terechtgekomen. De, de, de, de grote chemische fabrieken. Uh, er is die, die autofabriek is daar gekomen. En hier in Groningen, waar, het, het, het, waar we al, al jaren eigenlijk op, op, op tegen op het gas, ook op de financiën, maar ook op de warmte, die mensen die worden daar gewoon voorkomen in de steek gelaten. Ik hoorde vandaag ook dat, als stel dat ze nu onmiddellijk stoppen met boren en sto, stoppen met, met die gaswinning, dan duurt het nog zeker een paar jaar voordat die aardbevingen weer voorbij zijn. Nou, dus dat zal tientallen jaren ja. duren, is, is al voorspeld. Ja. Dus, dus er moet op grote schaal. Moet er, moet die mensen ondersteund worden. En niet uit zieligheid, omdat ze zielig zijn. Nee, gewoon als, als, als betrokkenheid. Hmm. Maar ja, dan moeten we absoluut. natuurlijk... Uh, ja, ik, ik snap het probleem van de minister ook wel. Ik bedoel, uh, bedoel uh, laten we even duidelijk zijn. We staan absoluut vierkant achter de Groningers. Maar ja, er is natuurlijk ook een, uh, een gat in de begroting. Hoe gaan we dat oplossen, uh, Ben? Ja, maar kijk, daar hebben we nou echt, echt inderdaad ministers voor. En zoals zij ze in het verleden in de steek zijn gelaten... en, en, en de ministers, ook de voorgaande minister, de ministeries... dus ze allemaal in de steek gelaten hebben... Uh, ja, daar moet nu hmm. toch iets gebeuren. Je kan niet zeggen, ja, ja, we zitten omhoog, het gaat nu zo slecht. Nee, nou. goed, er moet iets gevonden worden, hoe dan ook. En dan maken ze maar die, die, die, dat tekort maar groter... in plaats van die, van die heilige 3%. Dus de meeste landen uh, voldoen er ook niet aan. Nou, dan gaan ze daar maar overheen. Je komt zelfs niet uit Groningen, hè Ben... Nee, nee, nee. Ik ben een, ik ben een geboren Amsterdammer, Vele generaties. Ja. Maar dan zullen we gewoon de vraag opwerpen, inderdaad, hoe kunnen we de, ja, hoe, hoe, hoe kunnen we de Groningers helpen? Ja, dat dat is eigenlijk de vraag. Noodzaak, hè? Wat zeg je? Op wat voor manieren? Ondersteunen, ja. op wat voor manieren? Ja. Heb je daar zelf al ideeën over? Nee, dat vraag ik me juist af. Dus daarom stel ik die vraag via jullie. Ja. Nou, het, het is, uh, laten we onze fantasie lekker de vrije loop, zou ik zeggen. En uh, uh, laten we allemaal even nadenken... hoe kunnen we uh, de mensen in, uh, in Noord-Nederland helpen? Ja. ja, in ieder geval, vanavond is de teerling geworpen. Heel goed. Ben, aan jou zal het niet gelegen hebben. Dank je. <laughs> Oké, okay. dank je wel, Ben. Ja, en blijf dag. luisteren. Dag. 0800-1121. Ja, die, die mensen in Groningen. Ja, de, de huizen worden minder waard eh, omdat eh, de grond daar eh, om de haverklap trilt. Um, nou ja, komt het daar wel van? Nou ja, inmiddels staat, geloof ik wel vast, dat het daarvan komt. Um, 080112 in. Um, als je denkt een oplossing te hebben voor het uh, uh, gaswinningsprobleem versus de Groningers. Uh, we gaan naar een andere Ben. Ja, nacht. Dag Ben. Ben 2. Hoi. Ik... Hallo. Ja, ik. Ik zei net ook een goede nacht aan de telefoon, maar toen was, kwam er een andere band. Ja, het, het, we zijn geloof ik nummer één onder de bands onder de in Nederland. Als je Ben heet, dan luister je naar nachtzuster. Goeie zaak, in ieder geval. Wat kan ik voor je doen? Uh, nou, mijn vraag gaat over de aarde. En dat gaat over de naam. Uh, de, het, het is zo'n simpele naam. Je hebt op welke planeet wonen we? En dan kijk je naar de grond en dan aarde. Ja. Daar ligt aarde, dus dit heet aarde. En wie is daar nou als eerste mee gekomen? En daarbij noemen Chinezen of Russen of andere vreemde talen... noemen die dat nou ook aarde. Ja, je denkt natuurlijk ook gelijk aan uh, aarde zoals we dat uh, hebben in onze, in onze tuin. Hè, tuinaarde. Uh, dat, dat, maar komt dat, komt dat dan van aarde of komt dat, is het andersom ontstaan? Ja, ja, dat is ook een onderdeel van de vraag. Ja, waar komt het woord aarde vandaan, is eigenlijk uh, je vraag. Het, het is waarschijnlijk heel oud, toen er nog geen asfalt was en geen stenen. Dus dat er mensen gewoon over de aarde liepen en kijken naar de grond. En dan, ja, aarde. Ja. Maar dat, dat maakt het wel heel simpel. En in de Europese talen is het natuurlijk allemaal gewoon earth en erde en aarde. Dat is allemaal hetzelfde. Aardoppervlak. Ja, hoe noemen, uh, ja, misschien zijn er wel heel andere namen voor. En waar komt het vandaan? Wie was het eerste uh, daarmee? Waar komt de naam vandaan? Nou, Ik, uh, ik moet eerlijk zeggen, ik heb het me nooit afgevraagd... maar ik, uh, ik ga hier niet weg vannacht voordat ik een antwoord op die vraag heb. Uh, nee, het is ook zo'n domme naam eigenlijk. Vind je niet? Dus het is gewoon Mars, en, uh, die goden en Venus. Pluto. Ja, ja prachtige ja, namen. En dan dit en dan krijg je ja, aarde. Ja, we stonden niet vooraan in de rij met onze planeetnaam. Nou ja, wat konden ze toen dan in die tijd nog niet zien? Zou je zeggen, oké, okay, dan noem het dan water. Ja, maar is het, is het echt de officiële naam? Ik bedoel, wij noemen het als gewone sterveling, wij noemen het aarde. Misschien is er wel een, echt een, een officiële naam voor vanuit de wetenschap. Dat zou we ook nog kunnen. Misschien, weten we ook al, misschien weet iemand die wel heeft hier een, een, een, een boek staan in de kast... met alle namen van de planeten en, en, en sterren. En er staat onze planeet er ook in met een, met een andere naam of met een nummer. Ik geloof dat alle sterren hebben toch ook een nummer? Sterker krijgen we een nummer. Maar ja, dat, dat komt dan meer omdat het er natuurlijk zo verschrikkelijk veel zijn. dat de fantasie niet uh, ja. genoeg meer denkt. Nee, misschien heeft onze planeet ook wel een nummer. Geen idee. Wie weet ook een onderdeel van de vraag. Ik wil dat allemaal weten. <coughs> nou, ik vind het een goede. Ik hoop dan wel dat we nummer 1 hebben. Dat uh, lijkt me wel een goeie. Dat zou, dat zou dan wel het mooiste zijn. Ja. Net als dat de koningin als kenteken uh, AA heeft: AA1. Of wat is het? Ja, AA00 of 01? 1. AA1 is het geloof ik. Dat, heeft, dat is het, de nummerplaats van onze koning, moet ik zeggen. Ja, ja nou, als wij nummers hebben, dan moeten we die ook hebben. Zeker. AA1. Ja. Nou, maar goed, we dwalen af. Uh, ja, de aarde. Uh, waar komt de naam vandaan? Ik vind het een goede vraag. Ben, we gaan op zoek naar het antwoord. Oké, okay, dankjewel. Dankjewel, blijf luisteren. Hoi. Hoi. Ja, doe ik zeker. Hoi. Ja, en uh, heb je het antwoord. Het uh, nummer mag inmiddels bekend Stijn, uh, zijn. Uh, je hebt het waarschijnlijk ook alvast al op een briefje uh, geschreven. En als je dat niet hebt, dan zit het waarschijnlijk gewoon in je hersenpan. Gegrift 0800 1121. Tieneke. Tieneke. Ja? Dag, uh, Tieneke. <lacht> al wakker worden. Hallo. Je, ben, je bent er weer. er weer. Uh, zit ik in de uitzending? Je zit in de uitzending, Tineke. Welkom. Oh, dat staat helemaal nergens op, eigenlijk. Want ik, ik vroeg iets over een uh, uh, over iets wat Astrid uh, uh, gevraagd had... een aantal maanden geleden. Ja. Over uh, uh, winterse toestanden. En daar kon je iets over insturen. En hoe dat afgelopen was. Oh. Dus dat was eigenlijk buiten de uitzending, hoor. Ja, nou, van de administratie de afgelopen weken... heb ik niet veel kaas gegeten, maar... Uh... Ja, heb je nog andere, een, een vraag? Of, of zeg je van uh, nou, uh, la, ga, laat me maar weer teruggaan naar uh, de redactie. Ik ga zeg maar een vraag, even denken. <laughs> uh, uh, nou ja, Weet je wat, ik... we gaan even een plaatje draaien. En dan, uh, dan kun jij even nadenken. En als je ja, nog goed. een vraag hebt, dan kom je zo meteen weer even terug. Oh, Oké. Okay. Ja? Goed. Oké, okay, dag Tineke. Dag. A tumbling down, a tumbling down, tumbling down. I feel the earth move, zong Carol King. Waar zou dat aan gelegen hebben? Uh, Bonnie, goedenacht. Goedenacht. Hier ben ik weer. Ja ik, heb, uh, ja, ik heb niet zoveel dat commentaar eigenlijk, maar ik vind het storend als ik naar een film kijk op de televisie, ja. dan vind ik het geluid wat er dan bijgespeeld wordt, vind ik te hard. En dat heb ik met een hoorspel ook. Want ik moet dan heel goed luisteren om alles te kunnen verstaan. En dan denk ik denk, waarom is dat nog niet een beetje afgestemd op? Ik heb er een keer eerder wat over gehoord dat ze daar wat aan woorden doen, maar ik heb dat nog nooit gemerkt... dat ze er wat aan hebben gedaan. En dat is eigenlijk mijn, uh, ja, mijn opmerking. Ik heb geen kritiek of zo, maar ik wil het toch even zeggen. En, en dan bedoel je, en dan bedoel je de, de volume tussen? De volume van de, van, de, van de muziek wat er dan even op de achtergrond gedraaid wordt. Ja, ja. Dus, uh, dat vind ik te hard ten opzichte... Dan moet je iedere keer naar de televisie uh, de knop omdraaien... of wat harder of wat zachter, om de woorden te verstaan. En de muziek is... De, ik vind de muziek te hard. En dat is met een hoorstel ook zo. Ja. Dat is vooral... Als je een normale als een... gesprek hebt in de kamer of wat ook. En dat heb ik ook wel eens. En dan, uh, dan is de radio heel zachtjes aan. Ik heb mm. het nu over de radio. Maar dan, dan draai ik hem even zachter. Of helemaal even uit. Om goed te kunnen praten met de mensen. Ja. En dat vind ik een storing. En daar zit ik al zo lang mee. Ik denk ik moet er een keer bellen. Want ik luister altijd s nachts. Ik denk, nou, ik schrijf het nummer op en dan bel ik een keertje. Nou, dat vind ik hartstikke dat leuk dat je opmerking. belt. Ja, nou, en ik vind, het, ik vind het ook een hele goede vraag... want uh, het is iets wat, uh, wat veel mensen bezighoudt. Ja, en uh... denk ik, want ik hoor het in mijn omgeving ook meer... dat, uh, dat er meer mensen zijn die, uh, nou ja, die er last van hebben. Ook ja. last. Wat is last? Ik doe het wel eens harder, maar dan is de muziek zo overheersend. En ja. dat vind ik niet prettig. Nou, het is, uh, je, je, de, de, de is een programma van Omroep Max, hè? Dat, dat weet je ongetwijfeld. Ja, goede, en um, ja, bij goede, Omroep ja, Max... Omroep. Ik ben er ook lid van trouwens. Heel goed, heel goed. Heel, ja, ik luister um, uh, er graag naar. En uh, Jan Slachter heeft ons ook opgedragen... dan een dus kijkje ja. in de keuken wat ik dan geef... Uh, om, om inderdaad niet te veel achtergrondmuziek te gebruiken bij ja, gesproken ja, woord... Want ja, uh, ja, het schijnt nou eenmaal dat inderdaad veel mensen zich daaraan uh, ja. ergeren. En, ja, nou, ik erger me niet zo gauw, maar <laughs> ik vind het wel storend. Nou ja, ja ik niet, dat uh, mag toch? Ja. ja, dat vind ik ook. Ik denk Nu heb ik de gelegenheid om een keer uh, dat naar voren te brengen. En heb je het dan, je hebt het vooral bij hoorspelen zeg je, maar ook bij ja, films heb je het ook? Ja, ik durfde dan ook uh, nou, één keer in de nacht zo een keer naar een hoorspel. Dat was eerst altijd uh, Casa Luna, geloof ik. Mm -hmm. En dan luister ik wel eens naar een hoorspel. Maar dat is nog over niet meer op. Dus wel, morgen dan is dan het weer. Hoorspel. Zegt u? Morgen is er weer een hoorspel om, uh, om middernacht. Morgen, ja, dat dat is een heel mooi heen. hoorspel. Dat ja. heet uh, Bonita Avenue. Dat is van 12 ja. tot half 1. Begint dat nou pas dan, dat hoorspel? Uh, volgens is mij is het vorige weer... week begonnen. Oh. Ja. Nou ja, ik mis dat wel eens waar ik. allemaal kan Het mogelijk in slaap. <laughs> dus het is nu één keer in de week. En dat is een heel mooi hoorspel. Uh, en uh, ja. ik, weet, ik heb het niet uh, gehoord vorige week. Maar ik kan me voorstellen dat daar toch. Ook wel aan de, de volumeregeling is, ge, is gedacht. Dat zou fijn zijn. Want uh, ja, die klachten nemen we wel serieus, hoor Bonnie. Oh, heel Ja. Fijn. Maar de vraag is dus: uh, ja, hoe kan het dat dat, dat volume zo overheersend uh, kan zijn? Zo ja, ik, ik dat niet kan het aanpassen. Ja. Dan heb je een leuke film, want nou ja, dat hoorstel dan. En dan heb je een leuke film en je bent er goed naar aan het leuzen en je hebt het volume dan goed voor dat hoorspel... en dan komt die muziek er zo leuk ja. door. Dat vind ik dus niet prettig. Het schijnt ook dat, uh, dat uh, oudere mensen zich daar wel vaker aan ergeren dan jongere mensen. Nou, ik erger me dus niet zo gewoon. maar het is wel een opmerking. <lacht> Misschien wat, kan er wat aan gedaan worden. Nou, nou, of er wat aan gedaan kan worden met uh, zowel ja. hoorspelen als films. Dat weet ik niet ja, uh, vanaf. op de te televisie vind ik het nog belangrijk. Want uh, ik ben natuurlijk niet elke nacht wakker. Maar de uh, op de televisie vind ik het wel belangrijk dat het... Uh, volume goed op elkaar afgestemd ja. is. Nou, Bonnie, je punt is uh, in ieder geval gemaakt. Ja, ik bleef luisteren. Nou, gelukkig. Ja, ik vind ja, het een hartstikke leuk programma. Dus ik bleef er wakker om. En uh, nou ja, ik wens u heel veel succes met het programma. En uh, we houden van Max. Dank je wel. En ik beloof je geen uh, achtergrondmuziekje onder te zetten. <laughs> nee, nee oké. Okay. Het okay. is goed zo. Dag, en, uh, Ik wens u dan een hele goede uitzending. Dank je wel. En bedankt best beste Oké, okay, dag. Doei, doei. 0800 -121. Ja, ik, ik probeer het hier allemaal wel quasi-wetenschappelijk uit te leggen. Maar het gaat natuurlijk om, ja, hoe zit dat nu technisch in elkaar? Dat we muziek soms te hard horen uh, tegenover het gesproken woord. Uh, nou, misschien is er iemand, misschien uh, zijn er geluidstechnici... die uh, zitten te luisteren en nu denken, hé, hey, daar wil ik wat over zeggen. 0800-1121. Dag Gijs, goeienacht. Hey, goedenavond. Hallo. Uh, hoi, hoe is het? Nou, ik, ik ben net begonnen, dus uh, mijn dienst is net begonnen, dus ik, ik ben nog uh, fris en fruitig. Nou, ik niet, ik, uh, ik lig inmiddels in bed, maar oh. uh, natuurlijk uh, luister ik naar het programma. Uh, altijd leuk om, uh, om te horen hoe mensen uh, dingen vertellen, dingen vragen en uh, interessante weetjes naar voren brengen. Ja, wat, uh, waar bel je voor? Waar kan ik je mee helpen? Uh, ik, uh, ik lag je zo te denken van, vroeger vertelde altijd mijn ouders tegen mij, of ja vroeger, ik ben 28, een jaartje of vijf geleden. <laughs> Die vertelden me altijd uh, dat Oekraïne al op de snelweg in je auto, 110 km per uur, ongeveer rond de 2500 toeren, dat is altijd het zuinigste. Maar is dat nou echt waar? Ja, dit, ik, ik zit ook wel eens uh, ge, gebiologeerd uh, te kijken naar mijn toerenteller in de auto. Dus ik vraag me ook wel eens af. En dat, dat ligt volgens jou bij 120? Nee, bij, bij, bij ja, 110 kilometer per uur. Ja. En dan uh, ligt hij bij mij meestal rond de 2500 toeren. Mm. En dan denk ik me eigenlijk van, ja, hoe, hoe zit dat nou... Uh, is hij dan echt het zuinigste? Of, uh, want ja, uh, af en toe als ik naar Amsterdam moet rijden, ik woon zelf in Brabant... Uh, ...dan uh, rijd ik uh, lekker 110, heel de, heel de weg lang. Ja. Dan heb ik wel een klein beetje het gevoel dat je een beetje zuiniger rijdt. Maar helemaal zeker weten doe ik het niet. En uh, is, het, is dat iets wat je bezighoudt? Probeer je op die manier uh, zuinig te rijden? Ja, zeker, zeker. Ik heb, uh, ik, ik heb eigenlijk ook gewoon een tijdje geleden, met, uh, het was helemaal nieuwe rijden... Helemaal in, was af en toe geklaamd in de zeeën. en ja, daar je allemaal terug moet schakelen en zo. Ik probeer me eigenlijk wel deze metaal. Zeker nou, de accijnzen weer een zijn gegaan, natuurlijk. Ja, het autorijden is een dure hobby hoor je vaak hè? Ja, heel gelukkig rij ik nu diesel, dus uh, scheelt nog een beetje, maar dat wordt ook duurder natuurlijk. Ja. Maar goed, jij wilt weten, uh, is dat echt zo? Op 110 km per uur rijd je dan het, het zuinigst. En uh, wat zijn de omstandigheden die, die je dan, dan moet hebben? En, uh, en dat soort dingen. Dat wil je weten. Precies, precies. Ja. Nou, we gaan de vragen bijschrijven. Ik vind hem goed, hoor. Nou, oké. Okay. Nou, uh, leuk. Ik zal luisteren. Ik, ik hoop dat ik antwoord op krijg. Ja, nou, ik ook. Ik hoop dat er uh, mensen zijn die daar verstand van hebben. Volgens mij zijn er wel een aantal mensen die daar uh, enigszins wat zinnigs over zouden kunnen zeggen. Ik hoop het, ik hoop okay. het. Dankjewel, Gijs. Hé, hey, nog een fijne avond, hè. Oké, okay. dag. Dankjewel, oi oi. 0800-1121. Uh, is het zo dat een auto uh, op zijn zuinigst rijdt... bij 110 km per uur... en uh, ja, welke omstandigheden moet je dan hebben... Uh, ja, dat, soort, uh, dat soort dingen. Joop. Oh, sorry, Berend Willem. Ja, goedenavond, goedenacht. <laughs> voor, de, voor de Groningers heb ik maar één oplossing... Maar daar ga ik niet over praten. En ze hebben. En het moet, en ze moeten in, nu moeten ze het toeslaan, omdat de regering heel slecht is. Ze hebben wel. Heel Holland heeft de lasten. Heeft, heeft de lusten. En zij krijgen de lasten. En dat moeten ze vasthouden. Maar ja, dat, dat, dat is het. Maar iets anders. Over aarde. Nou ben ik Berend Willem Hietbrink uit Maastricht. En ik doe niets anders dan de hele dag woorden internationaal uitleggen hoe ze zijn ontstaan. En het heeft met, uh, even kijken, niet met etymologie te maken, maar met uh, associëren. Ja. Yeah. En in dat liedje, wat gezongen werd na de aarde en maan, daar kwam het al voort. In het Engels hoorde je al waar het om gaat. Ja. I feel the earth under my feet. Je loopt over het harde. Waar het hard is, kun je lopen. Ja. Mm -hmm. En in het Grieks is het gelopen. Gij lopen. Heb je hem? Waar je kunt lopen. Ja. Want in de zee kun je niet lopen, in de moeras kun je niet lopen, rivieren kun je niet lopen, in de meren niet. Dus de haar valt weg. Ah. Als de haar nog niet meer wegvalt, dan zeggen de, de Hollanden, maar de, de Belgen zeggen Hollanden. Als de haar niet wegvalt, dan zeggen de Fransen niet bon appétit, nee. Bon appétit, tijd om te happen. Dus die haar die valt overal weg. Maar aarde is in de hele Arabische wereld, ergens in, in, in, in het... In het uh, is in, in, in, in Terbreeuws aarde is harde waar je kunt lopen, waar je wat aan hebt mm -hmm. en waar je aan je moet werken en, ja. en in Rusland zeggen ze mier, mier is omheer. Ja. Dus dus eigenlijk begrijp ik niet waarom het aarde heet want er is meer water, het eigenlijk had deze planeet water moeten heten want er is meer, veel meer water dan aarde ja, harde en de Fransen zeggen de monde, de monde want alle monden praten, alle monden eten. Ook de krant heet du monden. De monden praten, de monden eten, de monden maken liefde, de monden ademen, ja, de monden uh, kussen, de monden ohuren. Die monden, de monden, de monden. Alle dieren, alle mensen hebben de mond nodig om te slaan. Dat is toch prachtig als je zo de hele dag bezig bent. Maar dan heb ik nog een probleem: de mensen geloven me niet. <lacht> en weet je waarom niet? Nou? Omdat ze het anders geleerd hebben. En met flauwekul bezig zijn. En, en dat de, en de, de politiek mag liegen en bedriegen. En zo gauw als iemand uh, uh, iets, iets, iets aannemelijks, uh, logisch vertelt, onverwoestbare logica. Zoals Berend Willem Hietbrink zijn hele leven al doet. Ja, dan zeggen de geleerden. Ja, en de geleerden zijn de verkeerde, Want... Je leert op school meer verkeerd, waar je niks mee doet, later in je leven, hm. dan in de praktijk. Theorie, theorie leert niet, praktijk leert. Hoe Kijk. vind je dat verhaaltje van me? Kijk, dat is een wijze les. Berit Willem, dankjewel. Alsjeblieft, en een prettige avond. En je mag me rustig bellen, als je er niet uitkomt. want Ik, heb, ik kan niet de hele nacht wakker blijven, ik ben ook 70 jaar. En daarom, jammer, nou weet je het, aarde is harde keihande, waar je kunt lopen en werken. Ja, dat is het verhaal. Goeienacht en bedankt voor de aandacht. <laughs> Dag Berend Willem. 0800-1121, dat is het, het gratis nummer. Ja, aarde, nou, ik, ik ben helemaal perplex van dit verhaal. Misschien zijn er nog andere mensen die ook nog een ander verhaal hebben daarbij. Gewoon even bellen, dus mailen, dat kan natuurlijk ook. Hè. Dat, dat e-mailadres staat ook de hele nacht open. Nachtzuster@omroepmax.nl het omroepmax.nl. En uh, wil je twitteren, dan kun je dat doen via het uh, Nachtzuster. Maar als je mij persoonlijk uh, even wil twitteren, dan kan het via het Ook altijd natuurlijk. Um, we gaan naar uh, nu wel een Joop volgens mij. Nee, Joop. Dat komt van de Hurt, want het doet pijn als je op de aarde valt. Hè. Nee. <lacht> maar ik denk vragen... ik hoe verwarmen we onze huizen als het aardgas op is? Joop, hallo, je bent in de uitzending. Ja, kun je mij verstaan? Ik versta je nu. Jij, je hoorde mij geloof ik even niet. Oh, nou, ik zal <laughs> luisteren. Vertel, je, je was al begonnen met je antwoord aarde. Um, ja, nou, dat sla ik even over. Maar kijk, het aardgas, daar zal vast wel over nagedacht worden. Hoe gaan we onze huizen verwarmen als dat op is? Of bijvoorbeeld, er komt nou echt een ramp... Uh, zeg maar één van categorie 5 en er vallen wat huizen om. Nou, dan, dan wordt de politiek bang mm. en dan moeten we iets gaan doen. En dan wordt het... Ja, dan kan het aardwarmte worden. En dan was ik heel benieuwd of je dat kan relateren ook aan aardbevingen Of, of heeft dat, uh, zit dat zo diep niet of zo? Als we onze huizen gaan verwarmen... Ja, we hebben dadelijk een alternatief nodig. Of we kunnen ook zeggen van we vergeten heel het aardgas en we, en we gaan het op een andere manier doen. En dan heb je aardwarmte, daar kun je dus ook huizen mee verwarmen. Ja, ja, ja. Maar dat is ook boren in de aarde. Uh, en dan was ik benieuwd of, je dat, of daar ook een verband ligt, of zijn we nog niet zo ver met die ervaring... Dat, dat uh, ja, als er maar genoeg mensen in die aarde boren, dan warm water, dan krijg je vanzelf de, dezelfde problemen of zo. Ja, ja. Oké. Okay. Ja, we moeten sowieso. Wil jij je huis verwarmen als we geen aardgas meer hebben? Uh, dat, uh, dat is de vraag, ja. Ik, ik, ja, ik denk er nooit zo over na. Ik, uh, ik, ik stop een cv-ketel in, die plug ik in en dan komt er warmte uit. <lacht> ja. Ja. Maar ik, vind het maar dan, ik, ik vind het heel raar dat dat, dat er helemaal geen discussie is. De discussie is alleen maar van, nou, zolang we geen aardbevingen hebben die erg genoeg zijn, er, dan maken we alles op. Ja, nee, dat is natuurlijk een, uh, ja, ja, een ongoing discussie. Dat, dat, en dat is, is vreselijk voor de mensen in Groningen. En ze hebben het ook wel eens over energie-neutrale woningen. Hmm. Maar. maar Kijk, uh, s'nachts schijnt de zon niet. Dus hoe kan dat dan, uh, dat je dan op 20 graden de boel kan houden? Uh, energie neutraal, zeg maar groen. De, die uitleg, die zou ik wel graag willen hebben. Ah, Oké, okay. nou, goede vraag. Oké. Okay. Geen antwoord, nou. maar nog een vraag erbij. Hartstikke goed, uh, Joop. Fijne avond. Dankjewel. Dag. Dag 0800 1121. Ja, warm blijven.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 All the blood we've shed before Did you ever stop this notice? This crying herb, this weeping show. I.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 Song van Michael Jackson. Ja, ik zag iemand op de chat zeggen. Ik hoop wel dat ze dat nummer tot het allerlaatste moment uh, uitspelen. Nou, ik heb uh, bij deze mijn plicht uh, voldaan volgens mij. Goedenacht, uh, Ton. Ja, uh, uw waarde broeder. <laughs> Goedenacht. wat kan ik voor u doen? Ja, nou, ik wil even aanhaken bij, het, uh, bij twee berichten geleden... van de leuke dame uit uh, Oost-Nederland... volgens uh, wat ik uit haar accent afleide. over muziek en, uh, en, en, en, en tekst. Dat de dat, dat, dat, dat tekst verdwijnt achter de muziek. Ja, Bonnie was dat. Ja, ja precies. Ja, de, mijn accent is ietsje anders... Uh, ik vind, en dat is uh, de muziek die, die zojuist werd draait, is daar een goede uh, illustratie van. Muziek uh, bestaat uh, althans bij songs uit twee bestanddelen. De muziek zelf en de lyriek, dus de tekst. Nou, de tekst die is vaak uh, op zijn minst voor 50% uh, onverstaanbaar. Mm -hmm. Nou, dan vind ik dat je dat soort van muziek gewoon niet moet uitzenden. Als ik hier een tekst uh, nu inspreek, naar jou toe... en daar zit ik voor 50% te mugmelen... dan kun je er ook niks mee. Maar, ligt de muziek, het... kan mooi zijn, de ja. muziek kan mooi zijn, maar waar gaat het over? Maar daar dus moet, moet volgens mij veel kritischer naar geselecteerd worden. Onverstaanbare teksten moeten überhaupt niet worden uitgezonden. Hoe dan ook. Want het ligt volgens jou niet aan, aan de, de muziek die eronder zit, maar aan de, de het articuleren van degene die de tekst ja, uitspreekt. Precies. Dat is het punt. Dat is het ja, ik... punt dat ik wil maken. Ja? Dat moet je gewoon niet doen. En oh, de, de, nou, je kunt niet zeggen dat ik uh, het Engels niet versta. Want ik woon de helft van het jaar in, in, in Amerika. En die taal spreek ik vloeiend. Uh, maar het, het uh, maar ook in het Nederlands. Nederlandse zangers uh, of zangers. Die murmelen ook wat uh, voor het lieve Vaderland uh, weg. Dat moet je gewoon niet uitzenden. Wie, wie doet het nu heel goed? Wie, wie is heel goed te verstaan omdat die uh, zangeres of, of zanger heel goed articuleert. Wie doet nou, het wie is vind, een voorbeeld? Uh, ja, ik vind cabaretje uh, Zet Geijkenmaar doet het heel goed. En andere mannelijke zangers, maar ook, uh, ook wel uh, vrouwelijke. Ja, ik heb ze zo niet uh, paraat. Maar uh, in, in de cabaret, cabaretprogramma's van, mm. komt dat wel goed over. Maar, maar gewoon zong-zang, uh, uh, hoe heet dat, sing-songwriters... nee die maken er een potje van, naar mijn idee. De, de teksten kunnen wel goed zijn, maar het is, is gewoon niet te volgen. Ja, heb je dan ook nog een naam bij? Wil je ook nog iemand uh, een tik op de vingers geven daarbij? Ja, nou, Trent Joostruijs bijvoorbeeld. Die vindt, mm. Ik vind haar, haar, haar, haar, haar, haar muziek heel mooi. Ja. Maar ik versta de helft niet. Als voorbeeld dan. Ja, hè? ja, ja. Dus, uh, zet ik eigenlijk niet uh, totaal weg. Want dat is helemaal mijn, uh, mijn doel niet. Maar gewoon als voorbeeld. Oké. Okay. Maar uh, ik vind dat degenen die de muziek selecteren. dat die daar beter op moeten letten. Ja. En, uh, en, en dat het zo'n. Ja, naar mijn idee kan het zo niet. Nou, ik vind het, uh, het is zeker iets wat we, wat we moeten meenemen hierbij... want het ligt zeker niet ja. alleen aan de muziek-tekstverhouding... maar ook vaak aan uh, ja, hoe duidelijk is de tekst überhaupt ingesproken. Ja, precies. Ja. Of gezongen. Ja. Of gezongen, inderdaad. Ja, ja precies. Oké. Okay. Nou, Ton, ik vind het een, een goede aanvulling... op het tekst-versus-muziekverhaal. Ja, precies. Nou, trouwens, ik vind uh, de, de vragen die vanavond uh, loskomen... die vind ik allemaal heel goed... Ja, nou, we hebben gewoon hele intelligente luisteraars. Ik denk het ook. <laughs> Tom dank je wel. bij jij, lokt het, jij lokt, het, lokt het misschien ook wel uit. Oké. Okay. Tom dank je wel. En een okay. fijne nacht. Okay. Jij ook. ook. Okay. En een uh, fijne uitzending. Ja, dag. Dag. Ja, maar uh, mochten er nog aanvullingen zijn hierop... dat mag altijd. Als er een antwoord is gegeven... dan mag je blijven bellen daarover. Want uh, ja, wie weet, heb je er nog een opmerking bij... of zeg je van nee, dat antwoord dat klopt niet. Uh, bel gewoon 0800-1121. Erik, nacht. Ja, bij jullie nacht inderdaad. Hier uh, nog avond. Waar zit je? Ik heb een heerlijk. Ja, dat is prima te doen. Jaloers, ja. Hoe, ja, la hoe, hoe laat ja, is het daar nu? Nu hier? Ja. Even kijken, het is nu uh, kwart voor tien in de avond. Geweldig, dus het, uh, lekker weer. Nog niet zo laat. Ja, nou ja, het is uh, donker nu, dus het uh, kan niet echt kijken. Maar ik weet wel de temperatuur. Het is nu even kijken, 27 graden volgens de thermometer. Oké, okay, ik wil niks meer weten daarover. <laughs> Wat kan ik voor je doen, ik, Erik? Dat, ik zit, uh, hoor, uh, dat je collega zit ook elke week echt jaloers te maken. Astrid. Uh, ja, Astrid, ik was even de naam kwijt. Nee, ja. maar goed, ik denk uh, het antwoord te weten op twee vragen. Ja. Sowieso één vraag weet ik gewoon het antwoord op, omdat het mijn werk is. En uh, de muziekvraag was uh, dat. Maar nou, ik ga eerst even over die aardevraag. Volgens mij is het heel simpel, namelijk dat uh, de eerste Engelstalige Bijbel werd. Uh, die, waar komt de naam aarde vandaan? Nou, ze hebben de Bijbel eerst vanuit. Uh, weet ik van welke taal vertaald naar Engels en vanuit Engels weer naar Nederlands. Nou, in het Engels was het dryland, mm -hmm. oftewel is droog land. En toen hebben ze dat naar Nederlands uh, vertaald als aarden. Volgens mij is dat zoiets. Oké. Okay. Maar Klinkt ja, goed, ik, ben, uh, ik ben op dit gebied geen expert, maar volgens mij is dat, het, uh, dat meer een kwestie van, een kwestie van vertaling. Want als je uh, aarde uh, naar het Latijns weer... van Nederlands naar Latijn vertaalt... dan kom je uh, op het woord terra uit. En uh, in het Grieks is het uh, geo, oftewel global. Mm -hmm. uh, dan heb je nog wel een paar andere varianten. Volgens mij wordt het ook uh, uh, tellers uh, genoemd. Uh, nog iets. Er zijn heel veel verschillende vertalingen voor de naam aarde. En ja, dat is wat ik dan weet of denk te weten over de aarde... maar ik raad mijn antwoord graag in voor iemand die het veel beter weet... die er wel echt verstand van heeft. Nou, we hebben de manier in ieder geval opgeschreven. Oké, okay, dat is mooi. Uh, dan een muziekvraag. Want er werd gevraagd waarom muziek soms heel hard is... en de stem minder hard. Zoiets was het toch? Ja, die uh, mag je ook nog even doen. Ja, nou, dat is gelukkig wel waar ik verstand van heb... omdat het mijn werk is, als producer zijnde. Uh, het is heel simpel. Het heeft met twee factoren te maken. A, met de instellingen van... Uh, de CD's, zullen we maar zeggen, de instelling is een beetje raar gezegd misschien, maar elke CD heeft een soort smaakje, ook wel processing genoemd. En als bepaalde dingen zodanig geprocesserd worden, de sound, oftewel het smaakje van het stukje muziek, dan kan er verschillende factoren wat harder klinken dan het werkelijk is, of ook wel is genoemd. Mm heb -hmm. je ook als het goed is op je mobiele telefoon, heb je ook vast wel ergens een functie op zitten waar je loudness, is, dan lijkt het harder terwijl het niet harder is. Uh, heeft ook te maken met uh, welke geluidsdrager je op dat moment gebruikt. Uh, dus bij de ene geluidsdrager klinkt een CD harder dan de andere, dus ook van de instelling van de geluidsdrager. Maar ja. van de voornamelijk uh, hoe het geprocesseerd is, dus hoe, hoe is de muziek geproduceerd? Dus we willen, bijvoorbeeld jinglemakers, die maken op dezelfde manier ook gebruik van jingle makers willen dat een jingle opvalt. Niet omdat die tekst heel interessant is, maar juist door de felheid. Dat doet elke jinglemaker, elke producer doet dat. Die gewoon ja, ja. opvallen. Dus wat, zoals, ja, die zetten er gewoon loudness dingetje over Een soort sausje. Waardoor de muziek of de, of de ingesproken tekst of wat dan ook, veel harder overkomt. Zodat mensen die daarna. ...kijken of luisteren denken van... Hè? ...wacht, ik moet even opletten, er gebeurt wat. Ja, ja, dat een beetje okay. de... Vandaar dat je, als, je de, als je een cd pakt van... noem maar even wat, vanuit de jaren 60, 70 of 80... ...en een cd van tegenwoordig... ...dan zie je een heel groot verschil. Namelijk bij die cd van een jaar uh, 60, 70 en 80... ...zie je heel mooi dynamiek en zo... ...en dan kun je al die geluiden heel goed afzonderlijk nog van elkaar horen. Terwijl als je een cd van tegenwoordig pakt... En je, maakt, uh, je gaat daar naar luisteren of je gaat hem bekijken in een editingprogramma. Dan zie je geen dynamiek meer. Mm -hmm. Je hoort ook weinig dynamiek. Het is alleen maar heel hard. Ja, ja. Maar dat is gewoon een kwestie van produceren, processen. Wat zonde. Dus, ja, ik vind het ook zonde. Ik ben er ook geen voorstander van. Ja. Wat, uh, wat, wat produceer je? Want je zegt, uh, ik ben muziekproducer. Ja, ja, ik produceer dus juist die herrie die al dagelijks op de radio hoort. Uh, ja, op Radio 1 vermoed ik niet. Ik neem aan dat jullie geen dancemuziek uitzenden, maar... Mm, nee, nu even niet. Nee. <laughs> dus laten we dat maar ook niet doen. Want ik persoonlijk heb daar een hekel aan. Misschien maakt dat juist dat ik daar goed in ben in mijn werk. Omdat ik er gewoon afstandelijk naar kan luisteren. Uh, ja. Oké, okay. nou leuk. Maar ik zelf heb al persoonlijk persoonlijke voorkeur... als ik mijn uh, smaak moet uh, weergeven... Dan zeg ik altijd... Uh, liefst, hoe ouder de muziek, hoe leuker ik het vind... om naar te luisteren. Ja, en we weten nu waarom. En ik, uh, ik vind het een, een goede uitleg. Oké, okay, alsjeblieft. Ja, dankjewel. Is goed. Dag. Hoi. Uh, ja, 0800-1121. Nou, dit is een heel goed antwoord. Kijk, uh, specialisten op elk gebied... Uh, luisteren naar dit programma. Overal ter wereld. En dat is het, uh, het leuke aan Nachtzuster. Weet je wat, laten we even naar een plaatje gaan luisteren van nu... En dan gaan we even goed luisteren naar de processing. Laten we dat even doen. Laten we even naar Pharrell Williams luisteren. zong hij iets over Happy. Ja, Het was heel erg geproces, dus ik kon het niet heel goed verstaan. Wil, heb jij het verstaan? Nee, ik heb het ook niet verstaan. Hoor. Nee, ik praat zo snel en dat die muziek He zit er overheen. Dat... Ja. Ja. Wil, wat kan ik voor je doen? Nou, het gaat om het volgende. Ik wilde reageren op, ook, uh, op de, uh, de boodschap die een zekere Romy of Rodi? Romy vanmorgen, Domi, wie zei het, die mevrouw. Oh, Bonnie. Bonnie, Bonnie, ja, Bonnie. Die had het erover dat het geluid bij een film of in een gesprek... of bij een hoorspel of op de televisie ja. vaak zo hard wordt... een achtergrondmuziek vaak zo hard is. Ja. He, en ik kan het bijvoorbeeld... Ik, ik heb er dus ook nu over na zitten denken. Hoe kan ik het vergelijken? Kijk, als je met elkaar... Als je bij op een vergadering zit, bijvoorbeeld, of gewoon met elkaar een, een, een, een discussie hebt, dan op een gegeven moment, dan moet dus een bepaalde leiding in zitten. Dan mm -hmm. gaat iedereen door elkaar zitten praten. Dan kan je elkaar ook niet verstaan en dan moet er iemand zeggen: beetje rustiger, rustig aan. Nu jij, nu jij. Het. Dan kun je het gesprek ook volgen. Ja. Als je dus een film ziet, of een, uh, ja, wat je dus ook wel op de radio hoort, dan is en ook bij, bij reclame, of als er reclame tussenkomt, het is ineens zo keihard. Het is echt, wat zij dus zei, Domi geloof ik, die, wat zij dus zei, het is altijd te hard. En het is echt een algemene klacht die je veel hoort, maar er wordt niets aan gedaan. Nou, ik weet, oh, to, ik weet toevallig dat, een, een, een, geloof ik, een paar jaar geleden inmiddels al hebben ze er ja. wat aan gedaan hoor. Dus toen hebben ze wel, wel, hebben ze, ja, ze hebben jarenlang ontkend dat daar een, een dat de muziek onder de reclame te hard ja. zat. Eh, want inderdaad, je kwam uit een programma, en je ging naar een, een reclameblok ja. en dan was Klopt. de muziek van de reclame altijd ja. heel hard. Nou, daar hebben ze ja. jaren hebben ze eigenlijk niks aan gedaan. Maar ik geloof een paar jaar geleden hebben ze daar, hebben ze erkend, ja, daar gaan we wat aan doen. En inmiddels is, ja, dat heeft ook weer met dat ingewikkelde processing te maken. Ja. Ze er wel iets aan gedaan en ik merk het ook wel hoor. Het is wel, wel iets zachter geworden, maar ja, als je naar een stille film zit te kijken en opeens komt een reclameblok, dan klinkt het natuurlijk vrij hard. Ja, dat, dat, ja, dat natuurlijk wel. Maar het is ook vaak uh, de achtergrond, ja, als het bij iets hoort. Ja, ik, ik op het ogenblik heb ik niet zo gauw een voorbeeld, maar. Uh, het is ook wel als er muziek, je hebt ook wel een film, Met het, bijvoorbeeld als je naar een film kijkt, heb je ook heel, het wordt er gesproken ja. en is er een hele zachte muziek die als het ware de sfeer ook mede bepaalt. Dan heb je een zachte achtergrondmuziek. Ja. En dat wordt uit, uh, wat over het algemeen bedoeld, dat die vaak tegenwoordig zo hard is en zo rauw. Ja. Ik weet niet hoe ik dat moet, hoe nog verder moet verwoorden. Ja, het, het komt. Deze vraag werd dus gesteld. En ik lag ook te luisteren. Ik denk, verdraai ik. Ja. Ik ga nee. ook eens even reageren. Want het is echt me uit het hart gegrepen. Ja, Wil, je bent, uh, je bent zeker niet de enige. En nou ja, wat, ik, uh, wat ik net al zei, bij, bij Omroep Max nemen we de, de, de klacht serieus. Ja, nee, als, want wij horen is, veel is, de, is, deze klachten voorbij komen. Ja, weet je, het is niet alleen bij Max alleen. Het is over het algemeen. Of alle omroepen hebben daar, de, gaan daar uh, manka aan. Ja, nee. Nee, hey, dat is, ja, dat ik is zo. Ik ben Max alleen hoor, want Max moet blijven. Nou, en zo is het. <laughs> ja. Wil, okay. dankjewel. Ja, graag gedaan. Leuk dat je me even de gelegenheid gaf. Tuurlijk, tuurlijk. We, we geven iedereen de ruimte in het programma... die, uh, die iets uh, op feit. of aan te merken heeft of een vraag te stellen heeft. Dank je dat je even aan de telefoon kwam. We gaan naar uh, Robert. Hallo. Goeienacht. Hallo. Ja, goeienacht. Uh, je bent er al. Goeienacht, maar goed? Ik, uh, ik wou ook uh, wat, uh, wat, wat vertellen, maar dan een beetje uh, op uh, Jip en Janke's manier, op, op zijn technisch. Daar houden we van. En, uh, ik ben elektronicus. Uh, ik, uh, ik ben technisch directeur geweest bij de OLOM. En uh, ik heb uh, radio- en tv-studios voor zowel uh, lokale als, uh, als regionale uh, omroepen ontworpen en gemaakt. Ja. Yeah. En. Uh, uh, het probleem is namelijk dit. Uh, voorheen uh, was al het geluid, zowel uh, op radio als televisie, was analoog. Yeah. En uh, dat geluid dat werd altijd uh, met een zogenaamde uh, witte ruisgidraten geëikt op 0 dB. Uh, dat is een bepaalde, bepaald geluidsniveau. Ja, yeah, 0 dB. En dat is analoog. Heel, heel eenvoudig is dat te doen. En dat is altijd zo gebeurd. Maar tegenwoordig, eh, eh, zowel eh, op radio als televisie, eh, is zowel beeld en geluid is, is digitaal. Eh, het geluid, eh, dat kan in verschillende formaten. En zoals u weet, eh, een, een liedje kan, kan, eh, is vaak een mp3-formaat of, of een wav-formaat. WAV eh, dat zijn verschillende... Formaten, uh, geluidsformaten. Ja. Net zoals op de computer uh, je uh, een, een formaat uh, een liedje kan, kan afspelen. Robert, uh, we moeten uh, bijna naar het nieuws toe, dus maak even je punt. Ja, ik, mijn, mijn punt is deze, dat het namelijk uh, uh, uh, technisch heel erg moeilijk is om uh, uh, um verschillende formaten uh, allemaal te eiken op hetzelfde geluidsniveau. Kijk aan. Uh, dus, uh, het is mogelijk, maar daar moet echt heel hard aan gewerkt worden. Ja, en dat gaan we doen, uh, dat gaan we doen Robert. We gaan eraan werken. Ja. Dank je voor het bellen. Ja. Ik moet het kort houden. We gaan naar het nieuws. Je hoort uh, ja, een achtergrondmuziekje. Na het nieuws dan zijn we terug met, uh, met Nachtzuster. Nachtzuster, een programma van Max.